Met Frederik de Jong en Marcel Oosten. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal praten we over Shell... want na een eerdere winstwaarschuwing komen zo dadelijk de jaarcijfers. En we spreken VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra over het vertrek van staatssecretaris Wekers. Daarover hoort u nu natuurlijk ook al in het NOS-journaal. Dit dus Jan van der Putten. Premier Rutte respecteert dat het besluit van staatssecretaris Wekers... om af te treden. Rutte bedankt de Wekers voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. Wekers was staatssecretaris sinds 2010... en hij maakte gisteravond zijn aftreden... Bekend in het Kamerdebat over de problemen bij de Belastingdienst. De oppositie bleek zijn antwoorden over fouten bij het stopzetten van toeslagen onvoldoende te vinden. En toen bleek dat veel partijen voor een motie van wantrouwen zouden stemmen, besloot Wekers de eer aan zichzelf te houden. Je wordt SGP-leider Van der Stai. Eerlijk is eerlijk, wij hadden ook nu wel het gevoel van als je kijkt naar de stapeling van incidenten in de loop van de tijd, dat wat nodig is gebeurd is... maar toch uiteindelijk onvoldoende daadkrachtig uit de verf is gekomen. Terwijl er ook nog belangrijke uitdagingen liggen voor de toekomst. Dan heb je toch wel echt een, een, een, een, een ja, gezaghebbende bewindspersoon nodig op die post. Het uitschakelen van verlichting langs de snelweg... levert geen besparing op, maar is juist veel duurder. Rijkswaterstaat is tonnen kwijt aan aannemers... die het licht handmatig inschakelen bij wegwerkzaamheden... en grote ongevallen, schrijft het AD. Door het uitschakelen van de verlichting wil Rijkswaterstaat tot 2020 35 miljoen euro besparen. Nu blijkt dat het uitschakelen jaarlijks 600.000 euro oplevert, maar dat het handmatig weer inschakelen van de verlichting minimaal 2 miljoen kost. Rijkswaterstaat is niet van plan de maatregel terug te draaien. De dienst spreekt van tijdelijke extra kosten. NS en ProRail moeten weer fuseren om de problemen met het treinverkeer structureel op te lossen. Dat is volgens de Volkskrant de conclusie van een onafhankelijk adviseur die door de bedrijven was ingehuurd. Adviseur Bierman mocht zijn conclusies volgens de krant niet opnemen in het officiële onderzoeksverslag. En heeft ze daarom in een aparte notitie gezet. Bierman is voormalig consultant van McKinsey en Shell manager. In zijn notitie zou staan dat de discussies niet moeten worden vertroebeld door deelbelangen van de NS en ProRail. Het gaat hem om het belang van de samenleving en de treinreiziger, al dus de Volkskrant. De Tweede Kamer bespreekt vandaag de hoge kosten voor creditcards. Op tafel ligt een plan van de Europese Commissie om die kosten te verlagen. Volgens Detailhandel Nederland is een klant die met een creditcard betaalt... voor de winkelier 40 keer duurder dan een klant die pint. De brancheorganisatie wijt dat aan de dominante positie van creditcardmaatschappijen als Mastercard en Visa. Deze Amsterdamse ondernemer vindt de tarieven belachelijk. Als ik een rendement over de afgelopen jaren maak per jaar van 5% en mijn totale creditkosten zijn 1%, dan geef ik dus 20% van mijn winst geef ik weg. Als je dat doorrekent over alle winkels in Nederland, Europa, wereldwijd. Praat je over mega bedragen. De Europese Commissie wil dat de kosten die de creditcardmaatschappijen in rekening brengen. worden beperkt tot ongeveer 0,3% van het aankoopbedrag. Google heeft de smartphone-divisie van Motorola verkocht aan China voor 2,9 miljard dollar. Vorig jaar verkocht Google al een ander onderdeel van Motorola. En Google heeft nu alleen nog een aantal patenten in handen. De verkoop van onderdelen van Motorola heeft nog niet de helft opgeleverd... van de ruim 12 miljard dollar die Google er ruim twee jaar geleden voor betaalde. Justin Bieber heeft zichzelf gemeld bij de politie in Toronto. De 19-jarige zanger wordt ditmaal verdacht van het aanvallen... van de chauffeur van een limousine. Daarvoor moet hij op 10 maart voor de rechter komen. Gisteren ontkende Justin Bieber nog schuldig te zijn in een andere zaak... waarin hij onder meer wordt verdacht van rijden onder invloed. En het weer in het noorden en zuiden van het land: bewolking. In het midden, meer zon. En het wordt min 1 tot plus 4 graden bij een matige oostenwind. Morgen minder koud, later overal bewolkt. Zaterdag wat regen. AWB Verkeersinformatie: Jorlander van der Velde. Hoe gaat het op de weg? Het is toch iets drukker geworden al. 140 kilometer file nu in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Daar moet het verkeer rekening houden met plaatselijke gladheid door winterse neerslag. Voor de rest eigenlijk een gebruikelijk spits. Meeste vertraging aan de noordkant van Amsterdam en ook bij Rotterdam. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit-Arkel en Hardingsveld-Giessendam nog 8 kilometer. Daar is de rechterreisrook dicht. Gaat nog tot half negen duren. Tot die tijd kan het verkeer best omrijden via Oosterhout over de A27, A59 en de A. En een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Avredendolda en Knopendreins weer 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. In China gaat om middernacht het jaar van het paard in en zelfs in China, het land van vuurwerk bij uitstek, is het debat losgebarsten over de vraag of er wel of geen vuurwerk moet worden afgestoken. Hoort u zometeen. We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt.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 Secretaris Frans Wekers van Financiën vond het niet uitbetalen van toeslagen... niet de schuld van de Belastingdienst. Eigenlijk zegt u van, ja, het is, als dit bij u is gebeurd... dan is het ook een beetje wel uw eigen schuld. Zo is het helaas. En ook deze opmerking schoot de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Frederik de Jong. Vandaag dient hij zijn ontslag in bij de koning. De algemene conclusie achteraf in de Tweede Kamer was... een andere oplossing was er niet meer. Er was al te veel gebeurd met de bewindsman. Mevrouw de voorzitter, we hebben vandaag een uitvoerig debat gevoerd... over zaken die mij zeer nauw aan het hart liggen. Namelijk het fraudebestendiger maken van onze belastingen en toeslagen. Met oog zeg ik daarbij voor goede dienstverlening voor burgers en bedrijven.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 Ik denk dat als hij dat niet had gedaan was het zeker heel moeilijk geworden. Er was een brede steun voor een motie van afkeuring. Dus zijn positie was wel heel wankel geworden. Joost Villings in Den Haag. Was het echt onvermijdelijk zijn opstappen? Ja, dat, dat was echt onvermijdelijk. Um, uh, hij had wel natuurlijk een, een motie van wantrouwen. was er gekomen gesteund door de hele oppositie. Inclusief de SGP. Dat is een partij die overigens ja, doorgaans dus zelden moties van wantrouwen steunt. Ja, dat is heel pijnlijk, maar dan heb je nog steeds de meerderheid... dan zou je door kunnen gaan. Maar goed, met de geschiedenis die die al met zich meedroeg... vele andere zaken die niet goed gingen uh, bij de Belastingdienst... Uh, ja, was het inderdaad gewoon echt onvermijdelijk. Ja. En Joost, alles in Den Haag staat ook in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft dat nog een rol gespeeld, denk je, hier? Ja, dat denk ik wel. En dat kwam zeker ook door, de, door de, de, de opmerking van Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid in het debat. Die, die voorstelde van ja, wat is het misschien een goed idee als de staatssecretaris iedere week laat weten... Uh, ja, wat de voortgang is met die toeslagen, hoeveel meer mensen er inmiddels wel een toeslag hebben gekregen. Nou, stel je eens voor, dan zou dus de staatssecretaris iedere week een brief aan de Kamer moeten sturen... Waarin staat of het beter gaat. Nou, dat kan een reden zijn voor iedere oppositiepartij om daar weer een debat over aan te vragen. Dan had Frans Wekers vanaf nu iedere week in de Kamer gestaan. over een zeer pijnlijk onderwerp. Ja, en dat kan je met de verkiezingsdatum, die steeds dichter nadert. Kan je gewoon, kan je dat niet gebruiken als partij. Ja, en dan, ze zeggen, maar, word, word je, het is vervelend om te zeggen. Een, een pleister op een harig been. En je weet het, die moet je er heel snel van aftrekken. Dan doet het even pijn, maar daarna is het. Over. Mooi beeld. Zie jij een goede opvolger? Uh, ja, ik zie wel goede opvolgers. <laughs> dat, ja, dat, dat dus die wijs jij dat, even dat, aan? Ja. Er, wordt, er wordt gelijk over nagedacht in Den Haag. Dat zijn overigens namen die we dus niet uit VVD-kring hebben. Maar dat zijn gewoon mensen waarvan je denkt... nou, die, die, die kunnen die, die materie wel aan. Die hebben de politieke en bestuurlijke ervaring die nodig is. En dan, dan kom ik tot de volgende namen. Twee mensen uit de fractie. Uh, Helma Neperes. Zij doet nu ook de fiscale zaken als woordvoerder. En heeft ook leiding gegeven aan een grote ambtelijke dienst... voordat zij uh, Kamerlid werd. We hebben Mark Harbers. Dat is de financieel specialist van de VVD-fractie. Nou, die is gewend uh, pakken met streepjes te dragen. Dat is heel goed in de financiële wereld. En daarnaast is hij wethouder geweest in, Amsterdam, of in Rotterdam. Dus hij heeft ook bestuurlijke ervaring. Dan zou Paul de Krom eventueel zijn comeback kunnen maken. Hij was staatssecretaris van Sociale Zaken in uh, Rutte 1. Uh, nou, iemand die weet hoe de Kamer werkt... en iemand die weet hoe je op een ministerie moet werken. En gisteren via, via Twitter kwam er nog de naam van een Amsterdamse wethouder omhoog. En die heb ik eventjes door Google getrokken. Erik Wiebes is zijn naam. En als ik zijn cv bekijk, denk ik... nou, dat is best een adequaat type. Dus die zou eventueel ook nog in aanmerking kunnen komen. Maar goed, wie weet heeft de VVD nog een ander konijn in de hoed zitten. Tja, en over de VVD gesproken. Is nog als uh, vertrek dan een aderlating? Want ja, het is ook een Limburger natuurlijk. Hè? Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel vervelend. Maar aan de andere kant... Het was natuurlijk wel iemand die, die praktisch al onder kuretelen stond. Uh, bij de parlementaire pers werd het toch altijd een beetje besmuikt gelacht als zijn naam viel. Dus wat dat betreft uh, was hij niet vandaag gestruikeld. Dan was het morgen of een half jaar later. Uh, ja, het is jammer. Het is pijnlijk. Want Rutte heeft hem als chef zelf geselecteerd. En dan is het niet leuk als iemand niet functioneert. Maar uiteindelijk uh, ja, kan je er gewoon echt niks meer aan doen. Nee. Joost Felix in Den Haag, dankjewel. Nou hadden we een afspraak met Halbe Zijlstra... de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de VVD... om met hem hier ook door te spreken. Maar hij neemt zijn telefoon even niet op. Maar misschien luistert hij wel. Dus, dus, meneer Zijlstra, precies... neemt u alsjeblieft even op. We willen zo graag met u spreken. En we kijken natuurlijk ook naar de jaarcijfers van Shell zometeen. Is weer naar Mino Remmers op ter Schelling over de veerdiensten... en die strijd die daar maar niet ophoudt, Mino. Ja, inderdaad. Maar eerst hebben wij een belangrijk punt te doen. Althans, Sietse oh. Saustra ja, van, uh, van het wakend oog maakt elke dag een foto... en dan denk je, ja, die foto's, die foto's, ja... die zijn regelmatig te zien, onder andere bij ons weerbericht... of bij het weerbericht van de concurrent RTL. En elke dag komt zo'n foto. Jullie leven ook naar die veerboogtijden, hoorde ik net... Ja, absoluut. Ik bedoel, het is onze levensader met de vaste wal. En uh, ja, het hele eiland uh, werkt naar de halve een boot toe, zeg maar. Uh, de bussen rijden erop. De taxis staan allemaal al klaar. Het wakend oog doet het erop? Het wakend oog doet het erop, ja, ik wil zeker weten. Het, ja. is, uh, het is mijn brood. Een kop bureau. koffie vlak voor het vertrek. De mensen willen toch op tijd de boot halen, dus komen net iets eerder hier naartoe, naar de pier. Ja, helemaal. Uh, ze moeten me meestal om tien uur het huisje uit. Dus, uh, dan zwerven ze een beetje het dorp rond. en wij zitten wat dat betreft eerst hmm. eraan. Ja. Is er een fo mooie foto te maken, terwijl ik even ga overschakelen naar de vaste wal? Nou, het is wel erg grijs en erg koud. Het vriest hier op de ogenblik drie graden en ja. er staat een oost 5 voor. Paul Melles is aan de lijn, de directeur van Doeksen. We hebben daar straks EVT aan de lijn gehad. Ja, meneer Melles, het, het wordt afwachten natuurlijk wat het gerechtshof vandaag gaat bepalen. Uh, hoe denkt u dat de, de, de knikkers gaan rollen? Ik heb geen, geen idee, meneer. Nee, echt niet? Nee, nee. nee. 50 /50. Als u gaat verliezen, wat gaat dat dan uh, betekenen voor Doeksen, denkt u? Ja, het hele geschil draait om... Uh, om uh... Uh, zeg maar, de maatregelen die we hadden aangekondigd... en dat uh, als de EVT blijft varen en dusdanig marktandel bij ons weghaalt... dat wij in de problemen komen en maatregelen moeten nemen. Dan moet uw boot uit de vaart halen. Ja, en uh, nou goed als het slecht bericht is vanmiddag, dan, uh, dan zullen we ons eerst intern beraden. En dan gaan we ook uh, kijken wat, wat we moeten doen. En dat zullen we dan eerst met personeel en met commissiebootdiensten delen. Ja, de, dan heb ik hier van Eilanders al gehoord. Ik ben hier de hele nacht natuurlijk geweest. Die zeiden, ja, als Doekse verliest gaat hij misschien zaterdag al de sneldienst eruit halen. Nou, ik loop daar niet op vooruit. Dat is nee, wat we maar, maar, niet maar het hebben. zou wel kunnen dat u zegt... Ik, ik ga dan schrappen in mijn dienstregeling. En nou, daar zijn dat... ze hier zo bang voor. Nee, dat klopt, maar goed, dat is ook onderdeel van het hele geschil. Uh, er is ook een heel onderzoek geweest. Er is ook gesproken met alle partijen op het eiland... om te kijken uh, hoe, hoe kunnen we nou zo, uh, zo uh, maatschappelijk gedragen... de dienstregeling gaan aanpassen. Ja, ja goed. Die, die, men wil dat niet. Uh, staatssecretaris wil het, wil het ook niet. En heeft om die reden die keuze gemaakt... Ja, ja, het is zo raar, hè, want je ziet dat op, op, op het gebied van het spoor en bij de bus is die marktwerking erop gekomen. Dan zou je natuurlijk kunnen denken, ja logisch dat ze dat bij veerdiensten uh, ook gaan doen. Maar uh, is het rondom Terschelling helemaal mislukt? Want het is al behoorlijk uit de hand gelopen, hè, een enorme strijd al jarenlang. Klopt, klopt. Ja, het is ook zo, de overheid wil ook toe naar eenzelfde systematiek. Uh, er wordt steeds gezegd, Doekse, die, die, wil, die is monopolist en is tegen ja. concurrentie. Wij zijn niet tegen concurrentie, maar we zijn wel tegen oneerlijke concurrentie. Je kunt niet één partij allerlei verplichtingen opleggen en de ander geheel vrij laten. Bijvoorbeeld en... dat u ook naar het minder lucratieve Vlieland moet varen? Exact. En kijk wat er ook nu gebeurt. Kijk, wij moeten vandaag acht onrendabele retourvaarten maken op beide eilanden. En EVT is net als vorig jaar voor twee maanden naar de werf, zogenaamd. Precies in de periode dat van het jaar dat het reizigersaanbod het kleinst is. U zegt de EVT, de eigenveerdingserschelling, pikt alleen de krent uit de pap als ja, het lekker druk is, is, bijvoorbeeld met Oerol. Ja, ze blijven zich daartegen verzetten, maar ze kunnen dat gewoon niet meer volhouden. Kijk nu, het is de slechtste periode van het jaar wat reizigersaanbod betreft. Ja. En zij gaan dan twee maanden naar de werf. Je hoeft niet twee maanden naar een werf. Je kunt gewoon twee weken naar een werf. Maar ja, ik snap het om bedrijfseconomische redenen helemaal. En dit is precies de reden waarom de overheid dit niet wil. Die wil geen gevechten in die markt, die wil die markt reguleren. Ja, Nou, uh, ja, meneer Mellis, ik, uh, ik, ik wens u succes met de uitspraak, hoe die ook zal vallen. We zullen het met, uh, met spanning afwachten. Er loopt ook nog iets bij, het Europees Hof heb ik begrepen. Uh, maar in ieder geval hopen de eilanders dat er een einde komt aan de strijd. Ondertussen even vragen aan Sietse of er een mooie foto bij zat. Nou, Het is een beetje grijs, maar er zit wel een mooie foto bij. Ja? Komt helemaal goed. Nou, we zullen straks eens kijken. en Dan zetten we hem op het weblog. Dank u wel. ABB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Staat bij Knopendraasdorp 3 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij Zevenhuizen. 3 kilometer ook. Ook een ongeluk. En daar is de rechte rijschok dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam nog steeds 8 kilometer. Daar is de rechte rijschok nog dicht. En als het goed is, gaat die rond half 9 weer open. Zo dadelijk. de cijfers van Shell zitten we op te wachten. Nog een keer klikken? Nee, ze zijn er nog steeds niet. Zodra we ze hebben hoort u André Meijnenma erover. En ook over het Chinees nieuwjaar, want het is het jaar van het paard. In China gaat om middernacht het jaar van het paard in. En zelfs in China, het land van vuurwerk bij uitsteken, is het debat losgebarsten over de vraag of er wel of geen vuurwerk moet worden afgestoken. In tegenstelling tot ons land staat het vuurwerk in China niet ter discussie vanwege de veiligheid, maar vanwege de smok. Peking dreigt zelfs een algeheel verbod af te kondigen als de smokwaardes vanavond te hoog worden. Dat was zo'n typische duizendklapper. Traditioneel Chinees vuurwerk. Duizendklappen achter elkaar in mooi rood papier. Ligt het nu uiteengereten op de stoep. En naast me staat Weibo. En Weibo is van Panda vuurwerk. Dat is de grootste vuurwerkfabrikant van China. Verkopen ze hier nou veel van, zo rond het Chinese nieuwjaar? Het is de ja, dit is waarschijnlijk het meest verkopende product tijdens deze tijd. Hoewel er heel veel varianten vuurwerk zijn. Deze gaat toch het nog het beste over de toonbank. Er komt ook heel veel rook vanaf. En daar komt steeds meer kritiek op. Dat mensen zeggen, moet dat nou in een stad die zoveel last al heeft van de smok? Moet dat vuurwerk wel tijdens het nieuwjaar? Ja, dat is waar. Er komt heel veel uh, rook vanaf. En zoals je ziet uh, ligt nu allemaal rotzooi uh, op de stoep. Al die uh, rotjes liggen verspreid en de rode papieren van de verpakking liggen verspreid. Maar ja, het is ook onderdeel van de traditie. Namelijk met die klappers, te qua de kwade geesten verjagen voor het nieuwe jaar. Maar goed, met die toenemende vervuiling in de stad, de smok... proberen wij als fabrikant van vuurwerk ook steeds meer rekening daarmee te houden. En verbeterd schoon. Om er vuurwerk te produceren. Hij pakt even een andere doos uit een tas. Als alternatief hebben we dus een nieuw soort vuurwerk ontworpen. Dat ziet in deze doos. En wat is er dan verschillend aan? Laten we het even openmaken, zegt hij. Dan kan je het zelf ervaren. Zelf zien en horen. Nou, laten we dat straks even doen en nu eerst even naar een groot winkelcentrum gaan in Oost-Peking. Daar zijn inmiddels een aantal mensen opgestaan, vier volwassenen, drie kinderen, die een allerliefst liedje zingen. Maar wel als protest tegen het vervuilende vuurwerk. Wang Ying is een van de organisatrices van deze Flashmob, Want dat is het. Het is een liedje wat bekend is van een bekende soap. En wij hebben de tekst aangepast... Uh, naar een tekst over hoe de lucht boven Peking vervuild is geraakt de afgelopen jaren. En Om mensen bewust ervan te maken dat ze geen vuurwerk moeten afsteken dit jaar. Omdat dan de luchtkwaliteit nog slechter wordt. Ook op straat gaan de eerste knallers de lucht al in... Waarom zijn ze nu al vuurwerk aan het afsteken? Ja, dus hij wijst op de, ja, ja, de wrakken achter hem. Want ze hebben een uh, huis gesloopt en dat is vandaag afgerond. Dat zijn ze dus al aan het vieren. Zou hij ooit stoppen met vuurwerk afsteken als het gaat om, uh, om het milieu, om de smok tegen te gaan? Hij zegt, ja, het is, het is zo, dus de lucht is heel slecht. De mensen zouden het eigenlijk niet moeten doen, maar ja, hij lacht er ook een beetje bij. It's hard, it's hard, it's hard. Ja, ja, ik ben verkeerd bezig, ik ben verkeerd bezig, zegt hij lachend en hij loopt weg. Terug naar Oebo van het panda vuurwerk. Hij gaat het milieuvriendelijke vuurwerk voor ons aansteken. En hij zegt dat er minder rook vanaf moet gaan komen omdat er minder sulfaat in zit. En dat het kleurrijker wordt. Nou, laat maar zien. De smel is nothing. Je ruikt inderdaad helemaal niets achteraf. Er was wel veel rook bij trouwens. En je ziet ook helemaal geen uh, rode papiertjes die achtergebleven zijn op de grond. Uh, alleen maar ja, het brandspoor. Uh, dus ja, volgende dag hoeven niet alle schoonmakers de straat op hem alles schoon te maken. En tegelijkertijd was toch dat lawaai er. Dat lawaai om die kwaje geesten te verdrijven bijdrage van correspondent Marieke de Vries vanuit Peking... over het Chinese nieuwjaar, het jaar van het paard. Wat is jouw sterrenbeeld? Ik geloof dat ik een konijn ben. Een konijn? Ja. Ik ben een aap. Daar zeg ik niks over. André oma is binnen gerend met de cijfers van Shell. Ook vuurwerk van hem, want uh, we zijn natuurlijk zeer benieuwd. André, er kwam eerder een winstwaarschuwing van Shell. Ja, was dat terecht? Ja, dat was terecht, want uh, elk bedrijf moet natuurlijk altijd de, de, de cijfers... Uh, bekendmaken, de, de verwachtingen die ze zelf hebben uitgesproken. En als dat dan afwijkt, die verwachtingen van de cijfers die dan aan zitten komen, dan moet je altijd naar buiten toe. Dus de cijfers zouden lager uitvallen dan ze zelf hadden aangegeven, lager dan de markt had verwacht. Dus ja, dan doe je een winstwaarschuwde deur uit en dan krijg je nu de bevestiging daarvan. De winst is inderdaad bijna gehalveerd in dat vierde kwartaal. De winst komt uit op 2,1 miljard euro tegen 4,1 miljard een jaar eerder. Dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Het is ook een bedrijf dat bijna soms een kwart, een derde van datgene wat ze verdienen ook kunnen omzetten in winst. En vaak gaat ook diezelfde omvang van dat bedrag weer, van die winst weer, ook weer in geïnvesteerd worden. Dus het, zijn, het is een bedrijf met heel veel cashflow om zo te zeggen, dat het bedrijf heen vloeit. Maar ja, inderdaad wel stukken lager dan uh, eerder hadden aangegeven. Het zit zeg maar Shell niet mee op tal van vlakken. En wat zijn de voornaamste problemen? Ze hebben natuurlijk aan twee kanten werken. Ze werken upstream en downstream. Dat wil zeggen, upstream betekent het zoekende olie en gas oppompen en produceren. En anderzijds downstream, dat is dan datgene wat je van die ruwe olie en gas kunt maken en produceren. Denk aan raffinage en zo meer. Nou, als de, bij, de, bij de upstream, dus bij het oppompen, hebben ze problemen bijvoorbeeld in Nigeria. Daar zijn de aanhoudende problemen, verliezen daar het sluiten van productie, het willen afstoten van delen van de productie. En dat kost dus heel veel. Tienduizenden, honderden, duizenden vaten soms eh, op jaarbasis... Eh, die ze dan daar kwijt zijn aan productie en dus ook aan geld. Alaska is ook zo'n probleem. Wil je boren, lukt allemaal niet. Rechten, ondanks die zei van... Eh, misschien is die vergunning om daar te zoeken naar olie en gas... wel ten onrechte gegeven. Uh, je hebt de, de, de grote projecten diepzee, kosten enorm veel geld. Moet je enorm veel investeren. Is niet altijd even gemakkelijk. Denk aan Brazilië, denk aan de Golf van Mexico. Uh, olievelden die elders veel geld hebben opgeleverd, nu minder afgestoten moeten worden. Denk aan de Noordzee, daar is het ook niet zo voordelig meer. Uh, schaligasproducten in de, in, in de VS Waar ze eigenlijk net te laat mee om daar goed in te stappen en daar willen ze eigenlijk weer weg. Maar ja, dat kost een hoop geld. Kortom, met een, een beetje een ongelukkige hand en ongelukkige omstandigheden. Ja, en dat vreet aan je, aan je geld, aan je omzet. De ja, maar dat zijn problemen waar natuurlijk ook andere olie- en gasmaatschappijen mee te maken hebben. Ja. Uh, hebben die dezelfde problemen? Is dat de trend of uh, werd Shell op de verkeerde plaats? Nee, Shell valt niet uit de toon wat dat betreft. Ja. Ook andere oliemaatschappijen kampen met diezelfde problemen. meer min of mindere mate natuurlijk. Net afhankelijk van welke velden je werkt en zo meer. Aan de andere kant, dit was de upstream kant. Aan de andere kant heb je de downstream kant, de raffinage kant. Ja, daar is eigenlijk grote overcapaciteit. Shell heeft toch heel veel onderhoud geplicht in installaties. Maar denk je bijvoorbeeld aan de Shell-installatie op Pennis. Dat is een van de grootste, of de grootste van Europa. Een van de modernste ook. Maar die heeft behoorlijk wat last van uh, nieuwe raffinagecapaciteit. die elders in de wereld wordt neergezet door de Chinezen, door de Russen, door de Arabieren. Daar zit een hoop geld. Die zeggen wij kunnen beter de olie zelf in de buurt van onze eigen regio. waar we het gebruiken, uh, raffineren. in plaats van verslepen naar Rotterdam. en van daar weer verslepen naar ons toe. Ja, en dat vreet natuurlijk aan, aan, aan ja, marges. dan wordt de spoeling dun. Dan wordt de spoeling En Dus moet je misschien wel gaan sluiten of afstoten. Andere, mijne maar over de cijfers van Shell, dankjewel. Na half negen hoort u meer reacties op het vertrek van Frans Wekers. En ik heb hier toch... Hé, hey, ja, is dit breaking? Het sneeuwt in Ede, Marcel. Dat oh. is een nieuws voor jou. Goed. Waarom het snowboard is geworden? Uh, plezier stond echt voorop. Als ik naar de bergen toe rijd, word ik blij. Het is een prachtig kantoor, want elke dag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 voor deze onschuldige burgers. Geef aan stichting Vluchteling op Giro 999. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Dit is Radio 1 geweest. Hoogste tijd voor het NOS, de Jan van der Putten. De netto winst van olie- en gasmaatschappij Shell is in het vierde kwartaal bijna gehalveerd. De winst komt uit op 2,1 miljard euro tegen 4,1 een jaar eerder. Voor heel 2013 komt de winst uit op 14,2 miljard. En dat is een daling van 23%. Procent. Premier Rutte respecteert het besluit van staatssecretaris Wekers om af te treden. Hij bedankt hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. En fractieleiders in de Kamer noemen het vertrek onvermijdelijk. Wekers maakte gisteravond zijn aftreden bekend... in het Kamerdebat over de problemen bij de Belastingdienst. Het uitzetten van verlichting op snelwegen kost meer dan het oplevert, meldt de AD. Uitdraaien van de verlichting levert per jaar 600.000 euro op. Maar het handmatig aanzetten als er op de weg dan problemen zijn kost jaarlijks 2 miljoen. Rijkswaterstaat spreekt van tijdelijke problemen. En om de problemen op het spoor op te lossen... moeten NS en ProRail fuseren, zegt een onafhankelijk adviseur... die door de organisatie was ingehuurd. De Volkskrant schrijft dat die adviseur zijn conclusies... niet mocht publiceren in zijn officiële rapport. En dat zijn de hoofdpunten. Gaan we naar Weerplaza, Ben Langkamp. Ik onthulde het net al. Een twitteraar meldt dat het sneeuwt in Ede. Moeten we dat geloven? Ja, zeker. Het uh, wolkendek is uh, dik genoeg dat er af en toe wat lichte neerslag uitvalt. En het is soms niet heel makkelijk te bepalen wat dat nou is. Nou goed, in Ede is het dus blijkbaar sneeuw. Maar ik heb ook al melding gehad dat er wat lichte regen valt. en zelfs wat ijsregen. Dat is ja onderkoelde regen die zorgt voor uh, verraderlijke gladheid. Dus ja, uit het wolkendek kan dus wat winterse neerslag vallen. Kan leiden tot gladheid. En de loopverdrag gaat die neerslag wel verdwijnen. En uh, de opklaringen die op dit moment in het oosten en noorden van het land zijn... die zullen zich geleidelijk aan wat gaan uitbreiden. Maar of uh, of we ook echt in het zuiden de zon gaan zien later vandaag... dat durf ik nog een beetje te betwijfelen. Maar goed, al met al wel een beetje een winters gevoel. Het blijft in het noorden, blijft het vriezen vandaag. Daar is het min 1 als maximum. En in de rest van het land komt het kwik net iets boven 0. Daar wordt het 1 tot uh, lokaal 4 graden... bij een matige oostenwindkracht 3 of 4. En de komende dagen... Morgen ziet er nog heel aardig uit. Zeker in de ochtend hebben we een zonnige periode. Maar later op de dag komt er vanuit het westen al wat meer bewolking opzetten. En uh, ja, dat is een voorbode voor het verdrijven van de kou. Morgen is het ook al minder koud dan vandaag. Overal uh, gaat het weer boven het vriespunt uitkomen. Maar goed, zoals gezegd, die bewolking is een voorbode voor een weersverandering. In de nacht naar zaterdag, maar vooral zaterdag overdag, dan valt er wat regen. En in, later op de zaterdag trekt de regen dan uiteindelijk wel weer weg. Maar uh, ja, met 4 tot 7 graden is de kou dan toch echt verdwenen. Sneeuw in Ede. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Krijg je al berichten over glibberende auto's? Uh, nou, dat valt nog wel mee. Wel wat glibberende fietsers. Ook een collega die net wat moeite had om oh. overeind te blijven. Ja, dus, uh, hij, leeft ze, hij leeft nog. Hij uh, nog. Het is oppassen geblazen door die winterse neerslag hier en daar gladheid in Zuid-Holland, Utrecht. En ik hoorde dus ook de netse omgeving Ede. Uh, voor wat de spits betreft uh, 150 kilometer. De meeste vertraging aan de noordkant van Amsterdam en ook bij Rotterdam. Een paar aanrijdingen zitten ertussen. Op de A9 ook maar Amstelveenbeek knopen de op 3 kilometer. Er zijn twee reisschokken dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 7 kilometer. Na een ongeluk is bij Zevenhuizen de rechte reisschok dicht. De A15, de reisschok bij Hardingsveld-Giessendam... richting Rotterdam, is weer open. Maar het is wel vastgelopen op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en het knooppunt Gorkum 14 kilometer langzaam rijden. Twee ongelukken op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert is de rechte reisschok dicht. Vanaf de afwit en Dolder 6 kilometer. En er was een ongeluk op de A76 Belgische grens richting Heerlen. De rijstrook is weer open bij Spauwbeek 3 kilometer. De nieuwe staatssecretaris van Financiën zal zich straks behoorlijk moeten inspannen... om de Belastingdienst op orde te krijgen. De nationale ombudsman die heeft daar wel zo zijn ideeën over. En die hopen wij zo dadelijk te spreken als hij zijn telefoon opneemt. Jawel, die is nieuw. wil graag.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 U luistert naar het NOS Radio 1 journaal, zeven minuten over half negen. Frans Wekers vertrekt dus als staatssecretaris van Financiën... naar problemen met de Belastingdienst en uitkering van toeslagen. Daar kwam hij gisteravond niet meer uit in het debat. En dus gaat hij vandaag naar de koning om zijn ontslag in te dienen. We gaan erover praten met de fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de VVD, Halbe Zijlstra. Meneer Zijlstra, goedemorgen, daar bent u. Goedemorgen. Heel fijn dat u nog even aan de telefoon toch kon komen. Kwam dit als een onprettige verrassing voor u gisteravond? Nou, eerlijk gezegd vond ik het, uh, had ik niet verwacht dat het debat gisteravond uh, uh, meteen deze winning zou nemen. Het was natuurlijk wel zo dat wij zagen dat, uh, dat er uh, uh, al een aantal keren problemen waren rond de Belastingdienst en de toeslagen. Uh, maar op een gegeven moment gisteren in het debat uh, zag je een beeld ontstaan. wat voor de staties daar dus meer, een heel moeilijk meer was te corrigeren. Ja, lag dat aan de heer, Zijlstra, uh, sorry, de heer Weker zelf? Nou, ik denk dat het vooral uh, ligt aan het feit. Dat wij in Nederland een, een systeem hebben opgetuigd met een enorme hoeveelheid toeslagen en rondpompen van geld. Dat is voor de Belastingdienst, denk ik, erg moeilijk uit te voeren. En uh, daarmee voor uh, iedere bewindspersoon erg moeilijk om dat aan te sturen en uit te leggen. Dus hij heeft niks fout gedaan gisteravond in dat debat, vindt u? Nou, ik zal het niet. Het de debat uh, heeft iedereen kunnen zien. Dat was uh, niet een debat uh, wat, uh, wat uh, erg uh, lekker ging, laat ik het maar zo zeggen. Uh, dus dat hoort u mij zeker niet zeggen. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat het erom hoe wij de problemen waar deze staatssecretaris uiteindelijk uh, zijn conclusies uitgetrokken heeft. Hoe we die kunnen oplossen. En dat is iets moeilijker dan alleen het wegduren van een staatssecretaris. U vindt dat het systeem moet veranderen? Ik denk dat wij, uh, wij met z'n allen constateren dat 90% van de Nederlanders uh, afhankelijk is van een vorm van een overheidsregeling. Uh, en dat is natuurlijk een systeem wat, uh, wat toch echt aan zijn houdbaarheid komt. Je ziet alle uitvoeringsproblemen die we de afgelopen tijd hebben gezien. Uh, deze steeds traten daar zijn best heeft gedaan om dat uh, te proberen te recht trekken. En om allerlei fraudezaken en dat soort zaken op te lossen. Uh, dat is hem niet gelukt. Dat hebben we moeten constateren. Daar heeft hij uh, zelf zijn verantwoordelijkheid voor genomen. Uh, maar we zullen nu verder naar de toekomst moeten kijken. En onder rest zullen we ook moeten kijken naar het systeem. Ja, want u zegt net, ieder bewindspersoon zou daar problemen mee hebben. Dus moeten we een soort stop inlassen en eerst het systeem aanpassen... en dan pas een opvolger zoeken? Nou, ik, ik denk dat wij uh, zullen moeten gaan nadenken richting toekomst. Hoe gaan wij om uh, met ons belastingssysteem? Ik heb dat overigens in het verleden ook al geroepen. Uh, in hoeverre is het nog houdbaar dat wij eerst bij heel veel mensen belasting in... en daar toeslagen weer uh, geven om geld terug te geven... Dat zorgt ervoor dat het voor een volgende dienst natuurlijk erg moeilijk uitvoerbaar is. En dat betekent dat voor iedere persoon, wie hij of zij ook is, van welke kleur hij of zij ook is, altijd een probleem zal zijn om dat goed uitgevoerd te krijgen. Maar met die ja. Dat lossen wij niet onmiddellijk op. Hè? Dus uh, uh, ja. dat maakt me geen illusies. Nee. Maar daar zullen wij wel over na moeten denken. Ja, dat is duidelijk. Dat heeft u gezegd nu. Uh, u punt dus gemaakt dat systeem is dus niet goed. Maar uh, bent u het dan helemaal niet eens met al die kritiek die er kwam... met name van de oppositie... maar ook wel van coalitiepartner, Partij van de Arbeid? Oh, ik, ben, uh, uh, ik heb uh, de afgelopen tijd ook gezien wat, uh, wat er gebeurd is. Dus u zult mij dat zeker niet horen zeggen dat ik daar niet mee eens ben. Het is duidelijk. Dus u bent het wel mee eens. Dus de, de staatssecretaris heeft het dus niet goed gedaan. heeft mij... Volgens mij ga ik over mijn eigen antwoord. Ik heb gezien wat, uh, wat dat de problemen waren. De staatssecretaris heeft een best gedaan om daar uh, een, uh, een oplossing voor te vinden. Daar is hij niet in geslaagd. Dat hebben we kunnen constateren uh, gisteren. Uh, en daar heeft hij zijn uh, verantwoordelijkheid genomen. Daar heb ik alleen maar respect voor. Uh, en dat is uh, heel wat anders dan zeggen dat er niks gebeurd is. Nee. Het is ook heel wat anders dan te zeggen dat het allemaal de schuld van de staatssecretaris is. Nee. Maar goed, nu daar het debat van gisteravond. Want uh, uiteindelijk kwam dus dat moment dat de Partij van de Arbeid zei van... nou dan willen we iedere week wel zien hoe het ervoor staat. Wat vindt u van die uh, opstelling van uw coalitiepartner? Nou, volgens mij deed de PvdA daar een keurige poging om te kijken in hoeverre in een debat, waar, laat ik het heel even zeggen, elke gezegdheid inmiddels wel verdwenen was, om daar nog een positieve wending aan te geven. Dus als u probeert te insinueren dat de PvdA hier iets verkeerd heeft gedaan... Nou ja, het was... Het was... Ja, het leek er wel op, of meneer Wekers dat uh, beschouwde toch als onder stellen... en dat dat voor hem de druppel was? Is dat niet zo? Uh, ik weet niet hoe de uh, dat uh, heeft opgevat. Het uh, uh, was in ieder geval volgens mij niet uh, de reden waarom hij uh, later conclusies heeft getrokken. Uh, uh, dat lag gewoon al eerder in het debat. Het feit dat er een beeld ontstond... Uh, ja, u u, u meer dan een beeld dat, dat de staatssecretaris uh, niet meer het vertrouwen had van een breed deel van de Kamer... Ja, dan, dan uh, snap ik de conclusie die hij trekt. En dat is denk ik ook uh, te respecteren. Ja, u zegt ik weet niet hoe hij dat heeft opgevat... maar voordat hij zijn uh, opstappen bekendmaakte... heeft u met de fractie een uur met hem gesproken? Met wie heb ik een uur gesproken? Met Wekers, voordat hij, zijn, uh, uh, um, dan, dan, uh, voordat hij het nieuws weet, bekendmaakte? Dan weet u uh, een stuk meer dan ik. Oh, nou, dat vertelde onze politiek vlaggever ons. Is er helemaal niet ja, overlegd dat, met de. daaruit blijkt me dat, blijkbaar, dat, blijkbaar, dat vind ik alles moet geloven wat journalisten. Nou, het is goed dat we dan het juiste nieuws horen, maar u heeft dus helemaal niet met hem gesproken voordat hij zijn beslissing nam? Natuurlijk, natuurlijk is het contact ah. geweest. Uh, uh, heeft hij aangegeven wat hij, uh, wat hij zou gaan doen? Uh, en daar heb ik met respect kennis van genomen. Maar dat ging in vijf uh, minuten. het is wel interessant om te horen dat ik... kennelijk een uur met hem heb gesproken. Nou, hoe lang duurde dat, dat, dat gesprek, gesprek dan? Dan wil ik het toch wel weten. Goed gesprekken lopen en... Uh, dat wil uh, ik eerlijk zeggen, in zo'n situatie gaat u niks aan. Maar de suggestie dat oh? wij een uur uh, of... heel lang aan de telefoon hebben gezeten met elkaar. Ik heb hem zelf niet gesproken. Voordat hij het uh, bekend maakte. Ik heb hem na de tijd gesproken. Uh, ik weet dat hij de premier heeft, uh, heeft gebeld. Uh, dus uh, mooie indiane verhalen, maar die kloppen niet. Goed, wat ons wel aangaat, uh, meneer Zijlstra, wie hem gaat opvolgen? Weet u dat al? Nee. Uh, ik denk dat we nu even goed moeten kijken. Wat ik al zei, er is sprake van een, uh, van een groter probleem dan alleen het feit dat de staatssecretaris uh, niet in staat is, is gebleken. om breed draagvlak te houden voor de oplossingen rond, rond toeslagen en fraude en alles daaromheen. Uh, dus we zullen moeten kijken. Uh, die zetten we daar neer, gezien het feit dat het sowieso ook naar de toekomst toe uh, moeilijk zal zijn. Uh, en dat moeten we gedegen doen, want gisteravond was uh, het niet uh, uh, gepland, om het maar zo te zeggen. Uh, dus wij zijn nog een tikje overvallen. Halbe Zeilstra, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag Goedemorgen. Bijna kwart voor negen. Oekraïne lijkt uit elkaar te vallen in een westersdeel... dat zich vooral richt op Europa... en een oostersdeel dat overwegend pro-Russisch is. Het oosten, met zijn mijnen en staalindustrie... is de thuisbasis van president Janukovic. Toch horen we veel minder uit dat deel van het land. Buitenlandredacteur Karin Straatman belde met Rodion Mirosnik. Hij is gedeputeerde van de regeringspartij Partij van de regionen... in de stad Lugansk, niet ver van de Russische grens. Mirosnik heeft een talkshow op de Oost-Oekraïnse televisie... Zender Lot. Telekanaal Lot, het meest potoużne en meest succesvolle televisieproject. Held van de dag. Zo heet het programma dat de russisch ogende Rodion Miroshnik iedere zaterdag presenteert. Als hij zelf een held zou mogen kiezen, zou het de gouverneur van de provincie Kiev zijn. Zie je, want deze week heeft de gouverneur alle stappen gezet om de situatie in de regio te controleren. Zie je, het was. When, uh, de gouverneur heeft alles gedaan om de situatie in de regio te kalmeren, zegt Miroshnik. Dat was nodig omdat iedereen gespannen is. In tegenstelling tot de hoofdstad Kiev en westerse steden als Lvov, is er in het oostelijke Lugansk geen onrust, maar wel degelijk bezorgdheid. Sure, because the economical situation can be very uh, bad. In the eastern part of Ukraine, uh, there many. In het oosten van Oekraïne zijn veel fabrieken en mijnen. Het grootste deel van de economie is hier. Why have they stopped? You see that situation in their country. I mean, the government in is in Kiev and the government is paralyzed now. De regering in Kiev is nu totaal verlamd, aldus Mirosnik. Een steeds vaker geschetst scenario deze dagen... is dat Oekraïne uiteen gaat vallen in een Europees en een Russisch deel. Is dat ook de angst van Mirosnik? we are afraid for that too. Uh, because uh, it's a two different parts, it's a two different mentality. I think it's not good. Idea. De verschillen tussen het westen en het oosten mogen dan wel groot zijn, een scheuring moeten we vermijden, zegt Mirosnik. Misschien is een federatie van onafhankelijke staten een beter idee. I think it, I think it, it it can be one of the way to go out from this, uh, that it's now. Ondertussen verkeert het land in een diepe crisis. De oppositie en de regering komen er samen niet uit. Al praat het parlement nu wel over amnestie voor de demonstranten die in de afgelopen weken gevangen zijn genomen. Staat mirosnik daarachter? Amnesty is uh, a good idea, but Alleen voor de mensen die op het onafhankelijkheidsplein stonden. Maar niet voor de mensen die vechten en politiemensen doden. Dat zou voor ons, Oost-Oekraïners, niet te begrijpen zijn. En dan nog één prangende vraag. Hoe kan het toch dat we vooral verslagen uit het pro-Europese kamp zien... en uit het Oosten weinig horen... Dat is heel eenvoudig, zegt Miroshnik. Journalisten comes from the western part of Ukraine. And I think that the problem of is that a lot of journalists komen uit het westen en zijn politiek gekleurd. Niet objectief, zegt. Al dus Rodin Miroshnik, een afgevaardigde van de regeringspartij in het oosten van Oekraïne. De verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velden. Wordt het al wat beter? Het wordt wat beter qua kilometers. 130 kilometer staat er maar een lange file op de A12 Utrecht richting Den Haag nu. Tussen nieuwe brug en Zevenhuizen 9 kilometer. Was een aanrijding met drie auto's. Tussen Knopend Gouw en Zevenhuizen is de rechterrijschok dicht. Dat gaat nog tot half tien duren, denkt Rijkswaterstaat. En ook een ongeluk op de A28. Althans twee verschillende ongelukken. Bij het Knopend Rijnsweerd is de rechterrijschok dicht richting Utrecht. Tussen Afrit Maarn en Knopend Rijnsweerd 11 kilometer. In de ochtend en avondspits, het LOS Radio 1-journaal. Marno Rebbers, Remmers, sorry, in de buurt van de Waddeneilanden. eilanden Waar ben je nu? Ja, ik sta op, in de haven van Terschelling. Wij gaan straks met de langzame doeksen naar Harlingen terug. Want EVT vaart niet, die liggen aan de kant want die hebben de eerste rechtszaak verloren... en vandaag dient dus het hoge beroep in Den Haag... en dan zal blijken of dat de beide rederijen blijven varen op de Schelling... of dat alleen Doekse dat blijft doen zoals de staatssecretaris wil. Het gehakketak duurt al een hele tijd... en ze zijn zelfs naar uh, het Europees Hof gegaan. En dan gaat het over of de Waddenzee nu een open zee is... of een binnenwater is. Sietse Schouwstra van het wakend oog, wat een gedoe zeg. Is, is de Waddenzee een zee of een binnenwater? Het is een binnenwater. Want dat houdt in dat de overheid mag bepalen wie er vaart, toch? Nou, ik weet juridisch niet helemaal hoe dat verhaal in elkaar zit. Maar in grote lijnen heeft het wel te maken met de hoeveelheid bemanningen die op die schepen moeten zijn. Ik bedoel, als je buitenwater hebt, heb je drie stuurlieden nodig. Bijvoorbeeld, nou ja, neem maar veren van Emuiden en Newcastle. Dan wordt het een vergelijkbaar verhaal. Ja, ja, dan krijgen die discussie nog. Dus eigenlijk wordt er vandaag nog niet eens iets definitief beslist. Europa moet ook nog iets zeggen, het Europees Hof in Luxemburg. Dat zou maar zo kunnen. Zijn jullie er nog niet vanaf? Van, nog geen duidelijkheid? Nou, ik, ik hoop wel dat er vandaag enige duidelijkheid komt. Want ja. hier worden we met z'n allen helemaal niet blij van en helemaal niet goed. Nee, uh, geen verjaardag hier zonder de discussie over de veerboten hoorde ik al. Klopt. En inhoudelijk ga ik daar verder ook niet op in, maar, uh, nee, nee, want dat... voor je het weet kies je partij. En er zijn ook mensen die weer bij Doekse werken en niet op het eiland wonen. Absoluut. Ja. En daar dreigen er nog wel een x-aantal ontslag van te krijgen. Een man of twintig. Dus dat gaat wel ergens over. Ja. Als Doeksen namelijk besluit om bijvoorbeeld de sneldienst uit de vaart te nemen... omdat die dan niet meer rendabel zou zijn... omdat er een goedkopere concurrent is. Um, marktwerking. Het is op het spoor ter discussie vanochtend in het nieuws... dat NS en ProRail toch maar weer gefuseerd moeten worden. Zou ergens in een rapport staan... Uh, moeten we zeggen dat er hier ook geëxperimenteerd is met marktwerking... en dat het mislukt is? Wat mij betreft wel. Dat het een proefballonnetje is geweest, dat de Schelling. En die reusachtig aan het ontploffen is. Echt waar? Echt waar. Ja. Het is een grijze dag. De meer, we zoeken nog naar wat te scharrelen om te eten. En het is koud. En het is koud. Het vriest drie en, graden. En ik, ik denk niet dat het druk wordt vandaag, hè. Er zijn bijna geen toeristen. Nou, dat denk ik ook niet, nee. Want die blijft toch wel lekker binnen zitten. Dit zijn de dagen dat de reder eigenlijk de geld bij moet leggen om het in de zomer te verdienen. Absoluut. Dit kost echt slotenvol met geld. Zijn jullie een beetje gebruikt om te kijken waar de grenzen van marktwerking liggen? Moet dat de conclusie zijn? Het lijkt me een hele juiste conclusie. Ik zag dat de snert in de aanbieding is binnen. Zullen we er een nemen dan? <lacht> We gaan er binnen. Een mooie weerfoto zit er vandaag misschien niet in. De lantaarns zijn al weggekwijnd. De brandaren staat enigszins in de, in de stijgers... want krijgt een nieuw commandocentrum bovenop. En het is rustig in de haven. De vissers varen ook al niet... want hij ploeg failliet verklaart deze week. En zo speelt er van alles op het eiland. Wij pakken de trage boot van kwart voor één. Goeie reis, Marno Remmers. We gaan nog even door over de staatssecretaris van Financiën... die is opgestapt, Wekers, en de Belastingdienst. Want de premier moet op zoek naar een nieuwe staatssecretaris... en die moet dan die problemen gaan oplossen. De problemen zijn talrijk, constateerde de nationale ombudsman ook al eerder. De nieuwe nationale ombudsman, Frank van Doorn, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net van Halbe Zijlstra van de VVD. Die zegt, ja, dat hele systeem van eerst inhouden... en daarna weer toekennen van toeslagen, dat is veel te ingewikkeld. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Vindt u dat ook? Uh, ja, wij zijn voorstander van iedere vereenvoudiging van het systeem. Dus uh, dat kan ik uh, zeker onderschrijven. Het is ingewikkeld nu? Ja, ja, zeker. En wat zou er makkelijker kunnen? Ik denk niet dat het nou aan ons is om aan te geven hoe het systeem er moet uitzien. Wij hebben alleen aangegeven dat het met dit systeem kennelijk niet werkt. En daar heeft de Kamer natuurlijk gisteravond uitgebreid over, over gedebatteerd. Ja, u bent ervoor om te kijken wat er nu fout is. Wat, wat zal de nieuwe staatssecretaris als eerste moeten aanpakken, vindt u? Nou eigenlijk datgene wat wij aan staatssecretaris Wekers hebben uh, aanbevolen. En dat betekent in ieder geval zo snel mogelijk uh, de toeslagen die nu opgeschort zijn uh, uitbetalen. En dan vervolgens uh, tot uh, juli de tijd nemen om, om uh, samen met de, met de betrokken burgers uh, uh, die betalingsrekeningnummers uh, uh, ja, uh, rond te krijgen. Want dat, dat was het punt. Men wilde uh, één uh, rekeningnummer. En dat, daarvoor was de tijd tot 1 juli. Dus we hebben het niet goed begrepen waarom uh, de staatssecretaris het nodig vond... om met ingang van 1 december die toeslagen stop te zetten. Komen die mensen eigenlijk nu in nog meer problemen... nu er eerst wordt gewacht op een opvolger voor staatssecretaris Wekers? Uh, ik hoop in de eerste plaats natuurlijk dat er snel een opvolger is... En uh, ik hoop ook dat de mensen daardoor niet nog meer in de problemen komen. De Belastingdienst heeft natuurlijk, uh, gaat natuurlijk door met het werk. Daar ga ik vanuit. Uh, en uh, we hopen dat de boodschap duidelijk is... dat we willen dat op dit moment uh, die toeslagen gewoon uitbetaald worden. En uh, dat, dat hoeft naar mijn idee toch niet uh, heel veel tijd te kosten. Nou, meneer van Doren, de staatssecretaris, en dat, zal de nieuwe, dat geldt ook voor de nieuwe... is ook opgedragen door de Tweede Kamer om de fraude aan te pakken. En daarom was het natuurlijk ook bedoeld. Hè. Er moet één duidelijke rekeningnummer zijn. En moet je wel gaan uitbetalen als dat nog niet helemaal duidelijk is? Wie er recht op heeft en wie niet? Nou, dat die fraude aangepakt moet worden, daar zijn we natuurlijk helemaal mee eens. Maar uh, wat wij niet begrijpen is dat je, uh, als je daarmee bezig bent door... Al die, of al die rekeningnummers uh, op één lijn te krijgen... waarom dat dan tot gevolg moet hebben dat alle toeslagen ineens worden gestopt. Uh, die, die rekeningnummers kunnen ook op orde gebracht worden... terwijl het betalen van toeslagen doorgaat. En dan zal er misschien even een enkele toeslag op de verkeerde nummer terechtkomen. Maar als je ziet hoeveel mensen nu gedupeerd zijn... door uh, het bestrijden van fraude van enkelingen... dan is dat in ons idee uh, onaanvaardbaar. En is nu de enige manier uh, waarop er iets kan gebeuren dat de politiek aanzet is? Of kan de Belastingdienst zelf nu ook iets ondernemen? Ik ga ervan uit dat de Belastingdienst gewoon zijn werk uh, kan blijven doen. Uh, en, uh, nou, dat kon uh, dus juist niet. Nou, laat ik zo zeggen, de Belastingdienst had kennelijk uh, de opdracht om toeslagen met onmiddellijke ingang te stoppen. Uh, ja, dan is het vervolgens de vraag uh, of de Belastingdienst nu weer kan gaan uitbetalen. Ik zie daar geen belemmering in. Ik weet natuurlijk niet uh, of men uh, dat aan kan zonder staatssecretaris. En laten we hopen dat er in ieder geval heel snel een nieuwe staatssecretaris is. Ja, die dienst heeft trouwens meer problemen. Hè? Wachttijden bij de Belastingtelefoon toegenomen. Werkdruk voor de medewerkers. Nu dus door die toeslagen. Gaat u er ook voor pleit om die hele dienst eens goed onder de loep te nemen? Nee, dat, dat is niet onze taak. We hebben verder goede verhoudingen met de Belastingdienst. De Belastingdienst doet ook heel veel goed werk. Alleen op dit punt uh, wij, uh, ja, kregen wij klachten binnen waarvan we zeiden... Hier, hier moet iets aan gedaan worden. Frank van Doren, Nationale Ombudsman. Dank u wel voor uw commentaar. Tot u ziens. Goedemorgen. Tot zover. De NOS houdt u vandaag uiteraard de hele dag op de hoogte. Onder andere van het ontslag van staatssecretaris Frans Wekerts. U hoort de reacties natuurlijk en de vraag wie gaat hem opvolgen. Joost Vullings weet wel een paar mensen. Ik zie wel goede opvolgers. Helma Neperes, Mark Harbers, dat is de financieel specialist. Dan zou Paul de Krom eventueel zijn comeback kunnen maken. Erik Wiebes, Amsterdamse wethouder. Maar goed, wie weet heeft de VVD nog een ander konijn in de hoed zitten. Namen hoort u ongetwijfeld op Radio 1 vandaag de dag, door de hele dag heen. Hoe u het ook meer over de kosten van het uitzetten van het licht op de snelweg? En de persconferentie van Shell over de jaarcijfers. Ja, en heel veel meer. Wat er nog gaat komen aan nieuws en dat gaat er komen, hoort u op Radio 1. Dit was het NOS Radio 1-journaal voor nu. En het CRV-KRO gaat verder met de ochtend. Kiele en de Plag en Jurgen van den Berg. Veel plezier. Dag.